Na de eerste dag van de WK Allround in Heerenveen gaan beide vrouwen Miho Takagi en Ragne Wieklund aan de leiding. Takagi won de 500 meter en Wieklund de 3 kilometer. De Nederlandse top 3 van het vorige WK, Joy Beune, Marijke Groenewoud en Antoinette Rijpma de Jong, staan nu op de plaatsen 3, 4 en 5. De schaatsters rijden morgen nog de 1500 meter en de 5 kilometer.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 dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Entertainment for you. Ik lag in mijn bed en ik zag door het raam midden regen. regen. Druppels die vielen als tranen omlaag op ons land. Zon te huilen en ik kon er echt niet meer tegen. tegen. Dus stroomde ik van het strand, waar de zon heel u brandt. Ik zing als de zon schrijft, alleen als de zon zet, Regen, daar heb ik voorlopig genoeg van gehad. Weer zo'n stoort ben, krijg ik een rood blad. Langzaam maar zeker ben ik al die de zacht. Ik zing als de zon schijnt, alleen als de zon schijnt. Van boerdaad stralen voel ik me een ander weg.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 Alleen als de zon zet. Regen, daar heb ik voorlopig genoeg van gehad. En komt weer soms stoort Krijg ik een rood Langzaam maar zeker ben ik al in de nachtigheid Ik zing als de zon zet. Alleen als de zon schijnt Van stralen voel ik me een heel ander mens Ik ga in het zuiden de zonneschijn halen Al mijn vakantie gaat wil ik betalen Voor een paar weken vol zon Dat is mijn best oh. Ik ga in het zuiden Zonnestein HALEN vakantie ga betalen Voor een paar weken vol zon, is mijn Ik zing als de zon schijnt Alleen als de zon schijnt Ik zing als de zon schijnt Jannes, was dit En ik zou zeggen allemaal een hele goede middag. Hier is die ondergetekende Frid Heij bij ZFM Radio vanuit Zandvoort. En uh, ja, onder ons hebben we in de studio uh, Patrick van ons. Ja, dankjewel. Ja. Lekker. Ja, dat klinkt lekker, hè. En natuurlijk ook uh, Benno, hè. Ben, Benno blijft ook. Ja, ik, uh, speciaal ja, voor jou uh, en Patrick. Uh, natuurlijk uh, ben ik er even gezellig bij gebleven, Fred. Met ja. jou goed vinden natuurlijk, hè. Ja, ja nou ja, de, we, we hebben elkaar natuurlijk al gesproken. Ja, ja, ja, ja. <laughs> ja we doen net, of we nou, we doen net alsof het allemaal <laughs> ja, dus. Hey Hé Patrick, uh, ja, nogmaals goedemiddag. Uh, ja. waar, waar moest je vandaan komen? Als in Delft, dus dat... Uh... Oh, dat is naast de deur. Bijna wel, ja. ja. ja. Hé, hey, uh, ja. Jouw nieuwe single? Ja. Ja, als je er van de berg weer afglijdt? Ja, met hoofdpijn bijna wel. Ja. <laughs> ben je weer op vakantie geweest? Of? Uh, tijdens de clipopnames zijn we lekker naar Winterberg geweest... en hebben we een paar dagen vastgeplakt en uh, hebben we nog even kunnen skiën daar. Oké, okay. ja, Alles is in ieder geval heel gehouden. Ja, gelukkig wel. Gelukkig wel. Ja, ja. <laughs> Trouwens, hoop gebeurt hè? daar in die bergen, daar, uh, die wintersport. Uh, Hopelijk lawines en ja, op slachtoffers. Ja, Was het bij jullie in Winterberg wel, uh, wel veilig? Uh, nee, maar hartstikke veilig. Ja. Ja. Nee, maar da daar is het ook niet zo hoog, hè? dus dat geldt allemaal. Oh, wel. Okay. Dus dat is in Duitsland vier uurtjes uh, bij ons vandaan rijden. Dus, uh, oh. Het is langzaam een, een Nederlands enclave aan het worden daar, zeg maar. Dus, uh, ja. Oh, dus uh, je kan er goed terecht. Uh... Ja, zeker. Uh, ze verstaan me goed. <laughs> <Ja>. <laughs> dat is belangrijk. Ja. Ja. Nee, maar goed, inderdaad, de lawines, heel veel mensen hebben ja, vastgezeten ook. Ja, tientallen. Die, die, die, ja, die kwamen niet, niet naar huis toe. Nee, ja. <laughs> zo nee. maar het is ook een beetje off the road, hè. De, de mensen die, zeg maar, de, de zwarte, zwarte pistes, geloof ik, ik ben er niet zo goed in thuis, maar... De, nee, of pistes gaan skiën en dan, dan, ja. ja, dan lawine ja. maken. Nou, ja. Ja. Maar ja, goed terug te komen op jouw uh, een verhaal, uh, Singel. Ja. Uh, ja, hoe, hoe, hoe is deze single dus, uh, bij jou ontstaan? Als je, als je van de berg weer afgeleid, uh, kwam je daar ineens op toen je op een kleine kamertje zat? <laughs> of, uh... Nee, mijn overbuurman mijn is, is Walter Kroes. Ja. En die heeft ook een keer zo'n uh, single gemaakt: Apple nummer de, de Mosquito Bar. Ja, klopt ja. En, uh, en dat, dat, dat is altijd in mijn hoofd blijven hangen. Ik denk, zoiets wil ik ook wel. En uh, een, een jaar geleden uh, heb ik dit nummer geschreven, zeg maar. En uh, ik ben in november ben ik bij Rood Hit Blauw gekomen en Ronald Vis vroeg, heb jij nou toevallig wat op de plank liggen? Ik zeg, nou, ik heb nog een leuk apreski op de plank liggen. Ja. Dus uh, ja, hij zegt laat even horen. Dus nou, ik, heb, ik heb de demo laten horen, hij, zegt, hij was helemaal enthousiast. Hij zegt, uh, gast erop en we, en we gaan ermee aan de gang. Oh, ja. ja, ja, ja, ja. Ja, Dat is ook een, een leuke clip, bij geschoten. Hè? Ja, dus um, en, en ik heb, ben een beetje een nieuw team rond mij heen aan het vormen. Dus Marco Bakker, die, uh, die, die werkt veel met de Rood Heer Blauw. En ik dacht bij, bij Snowplanet iets te gaan doen, weet je wel. Ja, ja, ja, ja, ski en, ja, uh, of, of in Heemskerk, uh, bij de ski-ding. Ja. En toen zegt hij, nee, we gaan naar Winterberg toe. Ik zeg, gaan we naar Winterberg toe? Ja, tuurlijk, Hij zegt, daar gaan we hem opnemen. Dus uh, wij zijn naar Winterberg toe gekroost En uh, nou, daar hebben we hem opgenomen. Alles in één keer? Of... Uh... Ja, ja, het was wel een wandteken, maar ik moet je zeggen, ik ben wel ongeveer twintig keer die, die berg opgekomen. <laughs> dus, uh, dus ik heb wel behoorlijk een dikke benen gekregen ervan. Want ja, je kan natuurlijk niet elke keer met het ski omhoog gaan. Dat hebben we één keer ah. gedaan. En, uh, dus het lijkt alsof je elke keer een hele en die berg afskiet, maar het is twintig uh, keer omhoog lopen, twintig keer naar beneden skiën. Ja. Dus, uh, ja. Ja, ja, heftig. Ah, ja. Ja, dus je bent in ieder geval uh, ja, fit. Ja, dat <laughs> moet ook voor me werken. Dus, uh, ja. ja, dat sowieso. Ja. Ja, maar daar hebben we het zo nog eventjes over, denk ik. Hè. Ja. Ja. Uh, ja, we gaan hem gewoon eventjes uh, draaien. Ja, leuk man. Als je de berg weer afglijdt. Ja. Patrick van ons. We gaan weer feesten, niet alleen. Met onze vrienden om ons heen. Er is winter in mijn hoofd. Door jou ben ik verdoofd. Buiten Vries het, is het koud. Binnen als ik hier met jou Je houdt me warm, zo vertrouwd Een hand in die van jou, dat is goud We houden van gezellig feest, muziek. Die warme dag gevoel, dat blijft uniek Dus heb je glas en kijk me aan Vanavond laten we alles lekker gaan Maar hier binnen brandt de haard, dat is nog goud waard Jouw voetstap in de sneeuw klinkt zacht Alsof de tijd op ons twee heeft gewacht We gaan weer feesten niet alleen, met onze vrienden om ons heen Dit is toch waar, het echt om draait Muziek loopt voor de boxen en de is voor de krijgt Eén ding weet je nu al zeker Morgen hebben we toch weer spijt Als je de berg weer afglijdt Als je de berg weer afglijdt We gaan weer feesten niet alleen Jouw is zo te zijn. We gaan weer feesten, niet alleen met onze vrienden om ons heen. Dit is toch waar het echt muziek draait. Muziek de boksen en de boxen en de is kaait. Eén ding weet je nu al zeker: morgen hebben we tot eens tijd. Als je de weg weer afvlijt. Als je de weg weer afvlijt. Ja, dan ben je beneden. Ja, daar ben je mee. Ah, ja, <laughs> Mijn hemel, Patrick. Ja. Wat een tempo. Ja, he, dat is wel een tempo. Jeetje, ja, jeetje, ja. je, je, hoe krijg je het voor elkaar? Want uh, dat is... Uh, nou, leg eens uit. Hoe heb je dat gedaan? Uh? Ja, we, we hebben uh, gekeken van, nou ja, past het allemaal? En, en we hebben zelfs een klein beetje de BPM's, de snelheid, iets aangepast. En sommige woorden uh, gewoon in de studio van, ja, weet je, deze gaan we niet redden. Dus dan doe je wat andere woorden in, in de tekst maken. Maar mm. dat het nog wel klopt. En dan staccato zeg maar, inzingen. Okay. Uh, niet, niet lange glijers maken, want dan, uh, dan ben je te laten vervolgen. Ja. Dus uh, ja. ja, op die manier uh, uh, ja, zing je dat in. En, uh, ja. Maar goed, het is, uh, dit is van de berg afgeleid. Het is wel een, een, een winterliedje, zal ik maar zeggen. Ja. De winter is voorbij, Patrick. Dat, dat besef je wel. Ja, ja, ja. maar in, in Oostenrijk is het nog steeds wel een beetje aan de gang. Hè? Nog, een oh, ja. paar, nog een paar weken hebben uh, okay. we nog, uh, oh, ja, nog dus, feestdagen. april moet nog komen, natuurlijk. En dat staat onbekend, dat, bekend, hè, dat ja. we het weer nog kan omslaan. Maar, uh, ja, Fred, uh, misschien gaat er wel weer een nieuwe single aankomen. Ja, ja, ik weet wel zeker dat er een nieuwe single aankomen. Ja, ja, precies. Ja. Ja. Ja. Uh, ja, dat heb ik gelezen op je ja. Facebook. Maar verklap eens even aan de, aan de luisteraar. Ja, ik, uh, ik, ik ben zo uh, via vier, vier in contact gekomen met, met iemand. En, die, uh, en die, die had een nummer uh, ook gemaakt. En uh, Santropé Nou, dat zegt het al. Het een beetje zomer Ja, ja. En uh, nou, ik zeg, laat me horen weet je wel. Hij kwam even in mijn studiootje langs. En ik vond het zo'n te gek nummer. Dus ik zeg, weet je wat, uh, die gaan we gewoon opnemen. Dat is ook zo'n tempo. Hij is ja, iets langzamer. Oh, iets, ja, iets langzamer <laughs> maar hij is wel lekker uptempo. En Ja, ook wel. En, ja en lekker vrolijk. En het uh, nou ja, gaat over een zomers verhaal is het. Dus uh, ik denk, uh, nou ja, met, met een maandje, anderhalf maandje sta ik in de studio. En dan gaan we de volgende opnemen. Oh, gaaf. Ja. Nou, dat gaan we hier op ZFM Zandvoort natuurlijk uh, zeker horen. Ja. Um, want uh, ja, zomer, zomergeluiden gaat er natuurlijk altijd wel, uh, wel natuurlijk, uh, helemaal in. Hè, denk ik ja. van, uh, is, de, de, hoe is dat artiestenleven? Je bent uh, van uh, oudsher, je bent uh, over drie maanden zit je 24 jaar bij uh, brandweer Haarlem. Uh, Dank je wel Facebook. niet dat je de indruk hebt dat ik het allemaal zelf. <laughs> nee, dat wordt van je. Maar. Um, dat betekent dat je natuurlijk al uh, het misschien wat rustiger aan mag doen uh, van uh, de commandant. Ja, ja, de commandant heeft gezegd vanaf 1 februari mag je 50% gaan werken. Oh, cool. Ja, zeker heel cool. Dus uh, ik, ik val in een bepaalde regeling, zeg maar. Ja. Yes. En, uh, en volgend jaar uh, februari, dan, uh, dan zwaai ik af. Jeetje, jeetje, jeetje. Nou, dat zal ook wel een knallertje worden daar op 70-200. Uh, ja, ja, ja. Nou, ik denk dat we het op de, de Flores van gaan uh, doen. Maar, oh ja, natuurlijk. Het uh, uh. is allemaal veranderd, het is heel weg dus. Dus uh, Brand, brandweer, Oost, uh. ja, brandweer Oost, dus, ja, ja, ja. Nou ja, goed. Dus, en, uh, dan uh, zetten we heel Schalkwijk wel af. Dus, ja. Dus, uh, <laughs> <laughs> ja, dan gaan we een klein feestje vieren. En, en, en dan vind ik het mooi geweest. Dan, uh, dan is het goed. Ja. En dan mag de jeugd het uh, overnemen. Ja. Want hoe kijk je dan... Uh, ja, nou, dat is misschien iets te vroeg om nu terug te kijken. <laughs> ja, ja, ja. Maar... Uh, hey, Laten we even bij het begin beginnen. Want dit is natuurlijk een nieuw programma voor jou. Met eigen luisteraars. Hoe ben jij als brandweerman... Uh, bij, uh, als zanger geworden? Uhm, ik, ik had een, een... samen met mijn vrouw had ik een feestje georganiseerd. Ge ge voor, voor een vriendin van ons. Mm -hmm. En daar hadden we een, een zanger geregeld. En op een gegeven moment kreeg ik een microfoon... onder mijn neus geduild. En ik zeg... En, ik zeg en toen zei ze... van Doe nou wat... Dit is wat je leuk vindt. Oh ja? Dus ja, ik, ik zit altijd te zingen en te fluiten. En, uh, en uh, Nederlandstalige. Uh, nou, al die nummers ken ik uit mijn hoofd. Dus ik zeg, oké, okay, nou kom maar hier met die microfoon. Dus, uh, en er zijn nog filmpjes van dat ik uh, nummer Kali van Django Wagner... En die sta ik dan zo helemaal met mijn hoofd zo'n beetje schroef, <lacht> en naar beneden zit ik te zingen dan. Yeah. En uh, nou ja, toen kwamen een paar uh, uh, maten van me naar me toe. Je weet hoe dat gaat, die een beetje stoer. Maar die zeiden ook van, nou, oh, klinkt ook nog wel, weet je wel. Dus... Uh, nou, toen dacht ik van, nou, nu ga ik er ook voor. En uh, okay. ja, binnen een week zat ik bij een zangcoach. Uh, en toen dacht ik, nou, nu, nu ga ik gewoon doen. En uh, ik had we hebben zoveel lol in. En, uh, nou ja, zo is het een beetje ontstaan. Ah, oh, gaaf man. Ja. En, en, maar dan begin je eigenlijk met echt serieus zingen te leren. Ja. Want het is uh, uh, de, vaak, zingen is ook je ademhaling onder controle houden. Ja, klopt. Hoe was dat dan? Die, die, die eerste keer dacht je van, jeetje, ik heb nog wel een lange weg te gaan. Nou, ik dacht, ik, ik loop zo die deur weer uit. Ja, ja, ja. Nee, joh, dat, dat, dat, is zo, dat is echt vooral aan opstaan. Ja. En dan denk je, ik ga het nooit leren en dan, en dan en dan hoor je jezelf weer terug, want wordt het elke keer opgenomen en denk je, jeetje mine, een valse kruis denk nog beter, weet je wel. Ja, ja, ja, ja, ik zeg altijd maar één keer meer opstaan en vallen. Ja. En, en, en, en het is echt gewoon een hele lange weg, en techniek, en je hebt natuurlijk natuurtalenten, weet je wel, en die pakken ja. het zo op. Ja, ja. Ik, dat ben ik zeker niet, ik moet nee. er heel hard voor werken. Ja. En... Uh, ja, ik, ik, oh, ik heb naast mijn huis, ik heb de Mastel, ik heb een studiootje naast mijn huis kunnen bouwen. Um, en, en ja, s'avonds een nationaal of zo, half negen ga ik daarin. En om elf, twaalf uur kom ik eruit. En uh, omdat ik er ook lol in heb, zeg maar. Mm. Ja, zeg maar. maar je, je hebt ook een zangcoach. Uh, ja, ja, ja, zeker. Ja, ja, Sasje Brouwen. En uh, ah. dat is een lekkere ah, Amsterdamse. Ah, ja. ja, ja. En, uh, en soms kom ik met nummers bij haar en dan zegt ze... Ja, hartstikke leuk, Pet. Gaan we niet doen. Ja. <laughs> nou, daar hou ik gewoon van duidelijk en niet eromheen draaien, weet je wel. En, uh... Net zoals bij de brandweer. Goed idee, gaan we niet doen. <laughs> <laughs> Zo is, ja. ja. Nee, dus, uh, dus ik kwam ook bij haar met, de, met, met mijn nieuwe nummer als je de berg afgaat oh. dit is een leuk nummer, te gek. Oh. Hier gaan we mee in de slag. En, uh, dus toen we lekker zitten oefenen, anderhalve maand... En, uh, dus het is nee. eigenlijk elke keer weer spannend als je met een liedje bij haar aankomt. Van de, ja. Hoe gaat ze het vinden? Ja, zeker, zeker. En vooral uh, die, die, nieuwe, die nieuwe nummers allemaal van die jongens, weet je wel. Die ook, de nieuwe jonge jongens die zingen vrij hoog allemaal. Mm. Ja, ik, ik wil het wel eens proberen. Uh, hoe heet het nou? Ferrari, Maserati, weet je wel, die nee. nummers. Ja, zegt ze leuk, zou ik geen energie in stoppen. Nee. En dat gaat gewoon niet, het zit niet in mijn bereik. Dus uh, nou ja, dat is duidelijk toch? Nou ja, ik, ik heb in ieder geval een nummer gevonden wat uh, ja, toch wel een beetje uh, past bij de, uh, het afslaaien bij de brandweer. Een beetje voor de helft. Oh ja. Nou. Uh, uh, uh, dat is getiteld 30, 40 en 50 jaar. Ja, ja klopt. Ja, dat is even van meeste. Ja, leuk. Voorbij, je bent geen twintig meer. En als je in de spiegel kijkt, dan denk je telkens weer. Al die wat kilootjes zijn, maar wat staat me goed? Als ik het zelf mag zeggen, ik heb me nog nooit zo goed gevoeld. En ben je dertig?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 De jaren die zijn voorbij, we hebben alles gehad. Nu zit ik s'avonds op de bank bij mijn allerliefste schat. We zijn al lang geen kinder meer. Het maakt niet uit. Het gaat me goed. Als ik het zelf mag zeggen, ik heb me nog nooit zo. 50 jaar geweest maar, dan wordt het leven een groot feest Als je wat grijzer wordt, ja dan weet je hoe 50, ze blijven het leven. één groot feest. Dus nou, nou ja. Ik weet niet of het zo is. maar. Zolang je blijft maar wel. Dus, uh... ja, je moet er zelf een feestje van maken, ja. toch? Ja, dat is sowieso. Maar hier ja. zit wel een apart verhaal achter, hè? Achter dit liedje. Ja, ja. Ik, ik, ik, uh, dat ik net begon was, heb ik ook een, een, een, een zangopleiding... van een halfjaartje gedaan. En uh, toen was de opdracht... nou, maak een heel liedje uh, met opname... En, en clip erbij. En... Uh, dus, dus die, die, die had ik toen gemaakt. En, uh, en ik kwam via via om de clip op te nemen bij Roy Otters. Dat is ook wel een bekende. En die hoorde die band die zegt: ja, Sorry pet, maar dit klinkt ergens nergens na. Dus die heeft die hele band opnieuw ingespeeld. We hebben hem opnieuw opgenomen. En uh, gewoon helemaal belangeloos deed hij dat. Omdat hij ja, zegt: Nou, ik wil wel dat je iets leuks neerzet. Ja. Dus uh, zo doen is mijn, eigenlijk mijn eerste nummer. En, Volgens mij staat hij niet ineens op Spotify. Dus ik vind het heel knap dat je hem ah, gevonden ja, hebt. Ja. Bedoel, ja. Ja. ja, die Fred die kan je wel om een boodschap. Ja, nou door, zeker dus. dat hij dat uit de oude doos heeft kunnen. Af en toe uh, ja, strijden we van alles en nog wat af. Ja, complimenten. Dat, uh, wat zeg, ik hoor, denk, Maar Je moest er ook voor een camera staan. En ik bedoel, ja. dat is ook niet je dagelijks werk. Dus uh, hoe, hoe was dat voor je? Nou, dat was toen bij uh, een jongen die was ook net begonnen. Was ik ook weer via via in contact gekomen. En dat was voor zo'n groen scherm. En, uh, oh, ja. en, en daar kunnen ze alles in projecteren, weet je wel. Ja. Dus, uh, dat ja, is makkelijk. Ja, nee. Uh, dus ik heb ook maar wat geprobeerd en gedaan. Ja. Ik had helemaal geen coaching. Die jongen wist ook niet van coaching. Dus ja, het, nou, het is een aardige clip geworden. Maar ja, weet je, als je daar terugkijkt... denk je, oh, dit was mijn eerste. Ja, ja, ja. ja leuk hè. Ja. Ja. Ja. Nou ja, maar het is toch ook leuk om bij jezelf... ...de, de voortgang van je, van je carrière uh, te zien eigenlijk. Ja, zeker ik zeker. je hebt daarna natuurlijk uh, verschillende clips opgenomen... Ja. Uh, dus dat is toch... Ja, hoe, hoe vind je dat eigenlijk, überhaupt eigenlijk al? Je, ben, je gaat naar Winterberg om een clip op te nemen. Je staat een dag voor de camera... twintig keer een berg op te nemen. Ja, <laughs> het lijkt me nogal wat... Uh... Ja, nee. Ja, maar ik kan me ook een clip herinneren dat je... Uh, sorry dat ik je onderbreed, ja? maar... Uh, dat je in een kroeg staat... Uh, en dan een liedje zingt. Hoe, moet dat dan bijvoorbeeld ook uh, uh, zoveel keer over? Uh, ja, het wordt altijd wel tig keer overgenomen. Omdat je vanuit verschillende posities wil doen en, en, en met, met mensen op de achtergrond en dat soort ja. dingen. Uh, maar ik heb ook in Caruela een, een clip opgenomen. En, uh, en daar op de boulevard, en, en dat is zo grappig, weet je wel. Uh, dan loop je daar en dan zie je iemand zwaaien en dan zwaai je zo terug, weet je wel. En dat zijn de spontane dingen die mm. in zo'n clip terugkomen. En op een gegeven moment voel je gewoon dat mannetje en is daar de hele tijd te zwaaien alsof je ja. heel bekend ja. in baan, maar, uh, nee, Patrick. Ja. Nee, dus, weet je. Maar dan groei je gewoon in en ja, dat ja. zijn gewoon leuke dingen, weet je ja, wel. En je ja. wordt steeds vrijer. Ja. Uh, uh, op een gegeven moment zegt die, uh, die clip maken. Hij zegt: je moet een beetje lopen als Tassa of als de hulk, weet je wel Ik denk: what the fuck? Oh, sorry voor het woord. <laughs> uh, uh, Doe even normaal, weet je wel. Maar als je dan terugkijkt, dan denk je: ja, oh, zo moet je dus lopen. Anders wordt het heel illegaal. Dan wordt ja, ja. het uitvergroten. Ja, ja, ja. Nou, dat zijn gewoon leuke dingen ja. te leren. Ja. Ja, dat is oh, leuk. Dat is, en en ik, ik bespeur ook in je verhalen een soort moment van: het moet je ook bepaalde dingen gegund worden. Zoals die man die dan zeg maar die hele muziekband op, op, op, opnieuw laat inspelen. Of uh, hoe die dat dan technisch dat ook doet. Is ja. niet wel belangrijk. Maar hij gunt het je blijkbaar dan wel. Dat, ja. is dat, hoe, speelt dat eigenlijk door je hele carrière al een beetje heen? Zeker. Je moet, je moet echt, echt uh, uh, mensen hebben die het je gunnen. En, en, en, en, en dan kom je daar weer iemand tegen. Ik, ik, met mijn geluidset kom ik iemand tegen. En, en, die, en die man die dacht dat ik heel goed kon zingen. Ik had een nooit een noot gezongen. Maar ik wilde wel een <lacht> zanginstallatie hebben. Oh, dus ja. die hoorde mij zingen in zijn garage. Hij zegt, en ja, doen allemaal, weet je wel. Maar hij het was zo'n leuke klik. Hij zegt, "Nou, ik, ik koop het aan jou. ik regel het. Ik heb nu nog steeds contact met hem. En ik heb allemaal spullen van hem gekregen. Um, en, en zo sta ik ook in, in de arena. Sta ik in de skybox. Ook weer via iemand, weet je wel. Ja, je moet mazzel hebben. Je moet tegen dingen aanlopen. En, en ja, het moet je gegund worden zeg maar, ja. op sommige plekken. En is dat artiesten onderling ook zo? Dat je elkaar <laughs> dingen gunt? Of is het een, echt een, een keiharde concurrentiestrijd? Ja, ik, het, het, het is een keiharde concurrentiestrijd. Maar ik sta gewoon zo niet erin, weet je wel. Ik gun iedereen zijn ding. En, uh, en uh, ja, als de ene meer tijd heeft, hartstikke leuk, weet je wel. Uh, ik, ik doe mijn ding en ja... Ik wil, ik wil gewoon. Uh, ja, weet je, Er is al genoeg alleen in de wereld. Laat nou, we me we een beetje leuk met elkaar en omgaan. Scheelt het dan ook dat je zeg maar op oudere leeftijd uh, deze carrière bent begonnen? Jazeker. Ik, ik denk dat het echt wel scheelt. Je, je kan wat beter re relativeren. En ja, uh, ja dat, dat scheelt wel. Ja, ja, ja, ja, ja. Um, dus, dus het werk als van brandweerman uh, brengt je eigenlijk dan nog een bepaald voordeel mee? Ja, ik denk dat ik wel, uh, wel, wel rustig ben en dingen even goed bekijk. En ja. uh, weet je, en, uh, en, en, en geen haat en heb. Ik gun iedereen zijn ding. En als ik dan hier mag zitten, dan word ik daar weer vrolijk van. Weet je ja, wel. Ja. En uh, ja, weet je, dat is allemaal de leuke en de krenten in de pap die je mag uh, meemaken. Ja. En uh, ja. Het is toch alleen maar leuk, man. Ja, ja, precies. Maar jij staat ook gewoon op straat te zingen. De, de jaarlijks uh, traditie aan het worden, denk ik, is uh, de Vierdaagse van Nijmegen. Ja, de Vierdaagse van Nijmegen. Uh, ja, daar zal ik dit jaar denk ik weer op de woensdag staan. En uh, omdat ik nu bij, uh, bij Rood, Heet Blauw, bij Ronald Vis zit, uh, die, die heeft ook een hoofdpodium bij, uh, bij de stad. Dus okay. mogelijk dat ik daar ook nog uh, kom te staan, weet je wel. Ja, dat, dat is toch fantastisch? Ja. Maar ja, mensen staan niet echt te luisteren, denk ik. Ze komen niet echt voor jou. Is, is dat een verschil? Nou, ja, weet je, op het Grote Plein, waar het hoofdpodium is... wat daar hebben wij ook gewoon gezeten... ga je even een bakkie doen, ga je even zitten, drinken... en dan zitten ze echt wel naar je te luisteren. En als er dan weer een publiek of mensen voor hun langskomen... dan lopen ze weer naar die, naar die opstellijn zeg maar, waar, waar, waar die mensen allemaal wandelen. Hmm. En bij het andere is het één grote feesttent en is het één groot feest en en en daar uh, ja weet je dan lopen ze polonaise en dan lopen wat mensen langs en, uh, nou ja. polonaise tijdens de Vidas van Nijmegen ja ja, dat, ja, die, ja. ja. en maar, maar dat is ook leuk dat uh, uh, vorig jaar heb ik dat voor het eerst gedaan ik had uh, een niet systeem bij me dus dat is helemaal fijn Dan heb je op je Orde dan zeg maar de muziek en het geluid. Ja. En, uh, en dan kan je lekker gewoon uh, het parcours opgaan en dan ga je tussen het publiek staan oh, zingen, ja, nou. weet je wel. ja En dan zie, je, dan zie je je handen omhoog en dan zie je gewoon echt honderden meter zie je die je handen omhoog oh, gaan. Ja? Oh. ja, dat zijn zulke leuke dingen ja, om mee ja. te maken. Ja. Jeetje, dat je zo'n vermoeide uh, mensenmassa nog in beweging kan krijgen. Ja, dat, zeker, zeker. Ja. Ik, en had en... ik had gedacht van nou, pleur even op, joh, <laughs> dan ik, Als ik die virus haal... Uh... Nee, maar ik, ik heb vroeger ook de, de, de, de verdampt tot damloop en dat soort dingen oh, gedaan, ja. weet je wel. Ja, ja, ja. En als je dan voorbij kwam bij muziek, ja, ja dan kreeg zo'n zo kikkie in je lichaam, weet je wel. Ja, ja, ja. ja dat, dat werkt. Oh, wel ja, een speler. beetje juist, juist, ja. Ja, ja, ja Dus dat, die krijgen die mensen ongetwijfeld ook. En meteen als je dan Nederlands talig, en je krijgt die ja. lachen van je gezicht, weet je wel. Nou, dan gaan die handjes uh, uh, zo, en uh, ja. Leuk, man. Ja, ja, ja, ja. Nou ja, daar uh, sluit mij om een volgende plaat op aan, denk ik. Mooi. Want, uh, ja, het leven is te mooi. Hoe kiezen we het ja. uit? <laughs> Waren wij één, maar nu zit ik alleen. Jij twijfelde weer en zag mij niet meer. Het is geen gelijke strijd, ik wist ik dat je kwijt. Ik voel me niet verslagen, niet verslagen, jij me gaat verlaten, het leven is te mooi. Om niet door te gaan, het leven had niet op was alles, alles stuk is gegaan Gaat om het leven, al doe dat soms veel pijn Ik voelde dat jij zou gaan, het moest echt zo zijn het leven is te mooi Om niet door te gaan, het leven had niet op ook als jij niet dat bestaat. Maar jij moet weten dat ik nog van je hou. Mijn geluk, dat ga ik vinden. En dat lukt ook zonder jou. Foto in je tas, ik was totaal verrast Een vrouw als concurrent, is dit echt wie je bent? Ga dan maar naar haar, want je hebt je keus gemaakt Ik zal je nooit vergeten Ik zal je nooit vergeten Maar ik ga nu in leven Het leven is te mooi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 als jij niet naast me staat Maar jij moet weten Dat ik nog van je hou Mijn geluk dat ga ik vinden En het lukt ook zonder jou Mijn geluk dat ga ik vinden Maar het lukt ook zonder jou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 Blijf je achtervolgen in alles wat je doet. Wat je doet. Praat maar lekker achter mij, rug, schat. Hey. Dan sta je goed om mij komt te kussen. Hey. Hey. Praat maar lekker achter mij, rug, schat. Hey. Hey. Dan sta je goed om mij komt te kussen. Je familie doet mee. Je familie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 De stap die jij zet is wie jij echt was Je wist mijn nummer maar niet wie ik ben. that I held to my lips now, babe reveal the tear that was on my face, yeah. and Ik was dan weer. Een prachtig uh, eventjes uh, Jou, tussendoor nee, van uh, Mick Hucknall. Oftewel, uh, ja, Is dat ook een uh, Nederlander? <laughs> nou, uh, nee, net niet. Okay. Of, uh, een, een, een klein stukje overvaren, maar... We <laughs> <Okay. Yeah. I laughs> het nou, ja, beter bekend van de Simply Red natuurlijk. Mick Hucknall. Maar uh, dit is uh, Blues natuurlijk. Hè? Dit, ja, dit is uh, een album die die echt zo uh, op. Oh ja? Nee, ja, ja, ja, ja. Oh, klinkt goed, zeg. Ja, uh, mooi. Ja, ja nou, een geweldig album is dit. Ja. Uh, ja, ja, zeker. Patrick voor ons nog steeds in de in de studio. Uh, Patrick, zie je jezelf dit ook doen? Um, nou, ik, ik neig meer naar Tom Jones of Engelbert oh, ja, Humperdinck, ja, ja, uh, ja. dat soort dingen. Qua, qua stemgeluid zit je daar natuurlijk wel ja, dicht ja, tegen ja, aan. Ja, nee. dat, dat, dat, maar ballads uh, überhaupt. Je zit, we hebben natuurlijk verschillende liedjes van je gehoord. Allemaal uptempo. Uh, maar, maar dit soort balladsachtige dingen, laat je dat wat? Jazeker. Ik, ik zit wel te denken om, om, um, om, om in december misschien zoiets een keer te gaan doen... Uh. Hmm. Mevrouw promot het ook heel erg dat ik iets wat, uh, wat andere nummers ga doen. Dus, oh ja? Ja, ja. Doe nou eens wat rustig. <laughs> ja, ja, ja. ja. <laughs> <laughs> Niet steeds op de bank springen. <laughs> dus nou ja, en ik, heb, en ik heb één rustig nummer opgenomen. En, uh, en dat is met... met uh, du Duet. Duet, ja. ja dus ja, ja, dat is wel een rustig nummer. Ja. Ja, ja, ja, dat is waar. Dat is waar. Maar dat ging over uh, spijt en uh, sorry en... Uh, wat, uh, ja, zo, uh, dat is ja, een heel bekend uh, nummer van André Haas. Dus is het ja, ja. Uh, samen met Lisa Boré. Dus dat is echt een heel mooi nummer. ja. En, uh, ja, dat stond wel een keer op mijn lijstje om dat te doen. Oh ja, nou ja. Misschien ja. heeft Fred, die kunt hij dat nog uit zijn hoge hoed uh, toveren. Ja, die, uh, die wel. Ja, ja. Zeg, uh, um, zingen, brandweer, brand, je bent brandweerman natuurlijk. En ja. uh, is een zwaar beroep. Zo wordt dat ook aangemerkt. Mm -hmm. Daar, uh, daarom mag je er ook een beetje 55 stuiten. Tenminste, is dat nog steeds zo? Want... Nee. Nee? Nee, ik, ik, wat ik zei, ik heb in die staffel gezeten, dus ik mag er met 59 uit. Kering. Ja, ja, ja. En, uh, maar alle nieuwe... Vanaf 2006 is volgens mij die regeling veranderd. Alles wat na 2006 gekomen is, heeft een 20 jaar contract. Ja. En na 20 jaar uh, ja, moeten ze eruit. En uh, ja, ze kijken, uh, je krijgt wel tweede loopbaanbegeleiding. Ja. Maar vanwege de zwaarte van het werk uh, ja, moet je eruit dan. Ja, ja. ja. ja. Veel discussie over, hè? We gaan er niet verder diep op in, nee, maar, nee, maar, uh, ja. maar het is wel veel discussie over. Hè? Ja. In Rotterdam hebben dus daar geloof ik al heel veel spijt van, tenminste. Die, de brandweermensen daar die zeggen je bent gek, dat je net, dat dit zo bestaat. Ja, je, je, bent, je houdt geen ervaring meer binnen. Nee, en ja, voordat je opgeleid bent op bevelvoer. Ja. en dat soort dingen ja. allemaal, uh, gespecialiseerd bent en dat soort dingen. Ja. Ja, dus, ja. Ja. Maar waar ik eigenlijk dus naartoe wil, ja. je hebt een zwaar beroep. Uh, zanger uh, zijn lijkt me eigenlijk ook best zwaar, want je bent uh, altijd onderweg, je moet je stem gebruiken. Ja. Uh, je je zit tussen de feesten, de mensen, je, misschien veel in kroeg. De, ja, ja, de verleiding zeker. is groot. Ja. Hoe, hoe overleef je dat? Ja, nou, ik, ik, ik, ik, ik drink sowieso niet. Als ik een optreden heb, alleen maar water en een heel enkel cola tussendoor. Maar voor de recht uh, geen bier of andere verleidingen. Dus had dat had de andere ook moeten doen. Dan ja, ja, had hij misschien wat langer ja. volgehouden. Ja. Dus, dus dat is één. En uh, ja, ja, proberen zuinig op je stem te zijn. Maar een verkoudheidje of dat soort dingen... Ja, die, die, die, die liggen om de hoek, weet je ja. wel. Dus ja, dat doe je zo weinig Ja, tegen. ben je daar dus heel alert oh, op eigenlijk? Nou ja, ik, ik, uh, ik, ik heb zoveel dingen thuis aan Tabletjes, ik heb ook een apparaat dat vernevelt, weet je ja. wel. Uh, oh, Oké. Okay. Uh, ik, heb, ik heb een, een, een buisje waar je mee kan bubbelen, weet je wel. Ja. Je <lacht> doet, ja. Niet een beetje door. Nee, je, je doet er alles aan om, om je stem goed te houden. En, uh, en uh, laat ik het afkloppen. Het gaat de laatste tijd goed. Maar ik heb uh, vorig jaar, dat jaar, voor, uh, wel een slecht jaar gehad. Ja, en dan moet je optreden. En dan is je stem bijna weg. Ja, Jeetje. succes, ja. weet je wel. De, en, uh, dus ja. de ligt is hoog eigenlijk. Ja, en weet je, als een, gitaar, een gitarist last van zijn stem heeft. Of verkouden is. Ja, hij kan nog steeds met zijn vingers. Kan hij ja, de snaren ah, aantikken, ja. weet je wel. Ja, ja. Hij voelt zich misschien even niet zo lekker. Ja. Maar ja, met, met, met zang heb je daar toch wel last van, Ja, mm. ja. Wat, wat doe je of wat laat je? Ja, je laat de drank staan, tenminste als je optreedt, maar... Doe je nog iets speciaals, zeg maar, om, om hiervoor fit te blijven? Nee, nee, nee. Ja, nee, nee, je nee. doet een beetje op uh, thee met honing en uh, dat soort uh, ja, uh, bijvoorbeeld. Maar misschien, uh, nou ja, je gaat dan aan stemcoaches, natuurlijk. Maar, maar uh, misschien een bepaalde uh, manier van sporten of zo. Om, nee, ja, ik sport wel heel veel en uh, maar dat is natuurlijk ook voor de voor, voor mijn werk. Is dat uh, ja? En, en als je het goed doet en je houdt een beetje in de gaten bij thuis en bed. Maar ja, dat is niet mijn sterkste kant. Ik ben, okay, <laughs> ik ben een avondmis, oh, ja. Dus dan compenseer ik het maar in de ochtend. Dus ja, weet je, je, je rust is goed. Want ja, als je niet goed rust, dan, dan, weet je, dan ben je allemaal bevattelijk voor verkoudheid. Ja, nee, ja. Nee, dus, uh, maar, uh, ja geen roofbouw op je lichaam plegen. Hè, dat, is dat, dat is het belangrijkste, ja. ja. Maar ja, net zoals een, we hadden het net over de Vierdaagse van Nijmegen. Daar ben je dan één of twee dagen. Dat, mm -hmm. dat lijkt me dan toch ook wel aardig te inhakken. Nou, dat, dat vind ik nog wel meevallen. Mm -hmm. Ik vind het meer als je drukke weekenden hebt en een vrijdag, zaterdag, zondag... en meerdere optredens en, uh, en een lange, lange setje zingen, weet oh, je ja. wel. Ja, ja, ja. Da, dan, dan, dat is gewoon aanslag voor je stem. En dan is het zondag uh, de laatste optredens. Dan denk je, oep, hoe gaan we deze even fietsen? Ja, ja, ja, ja. Dat, dat heb ik. En wat bij zo'n vierdaagse, weet je wel, dan zing je twee setjes... en dan ga je nog ergens anders een keer twee setjes en dan is het klaar. Ja, ja. Ja, maar dat valt mee. En een setje is... Wat? Een half uurtje. Oh, half uurtje. Een half uurtje. O, ja, ja. Dus, uh, en af en toe sta ik wel eens in kroegen... en dan heb je zeg maar, een hele avondvullend of een, een, een verjaardagsfeestje, weet je wel. En dan sta je gewoon uh, vier, vier en een half setje te zingen. Dan uh, hmm, wordt het wel wat, zeg maar. Hmm. Oké. Okay. Ja. Ja, ja, ja. En hoe zit dat op 27 april? Ja, ja, dat is een hele ja dit is, dit, ja dit is mijn <laughs> laatste jaar dat ik moet werken. Dus ik, uh, dit jaar is 27 april, uh, gaat aan mij voorbij uh, vliegen. Dus vorig jaar heb ik meegedrukt gehad, inderdaad. Ja. Maar dit jaar. Uh, nee. Ik snap het even niet, waar gaat het over? <laughs> ja, nee, dat is het Koningsdag. Ja. Ja, oh ja. En, en dan, dan is het voor artiesten natuurlijk. Uh, ja. Ja, topdag, hè? Topdag. Ja. Uh, vorig jaar heb ik ook van hot naar her gereden. Ja. En uh, dat was superleuk. Maar, uh, maar dit jaar, uh, jaar ga ik van hot naar her rijden. Maar in, in, in een rode brandweerauto met ja. uh, lampjes. Oh, oké. Okay. Ja, ja, ja. Dus ja. Uh, dit jaar uh, dat niet. Uh, uh, nee. Dat wordt hem niet. Nee. <laughs> Commandant roept. Ja, ja. <laughs> dat, is, dat is het leven. Ja. Oké, okay, uh, nou even een uh, mopje muziek... Uh, ja, dat uh, doen we... Uh, ja, een duet hè, met uh, Estra... Of oh, zo, Estra... Ja, de Haas. Uh, oh, dat is echt een hele mooie plaat, Ja, dat is een, ik, een uh, prachtige plaat. Sorry. Sorry. Sorry. Sorry. Sorry. Sorry. <laughs> Do Dit uur bijna ook, dus uh, ja. dat klopt allemaal wel. <laughs> dat klopt allemaal wel, hoe, hoe, hoe pakt hij die nummers eruit? Ja, ja, goed, hè, van die vreemd. Ja. Ja, dat is een natuurtalent, hoor. Is, uh, nee, maar uh, ja, Esther Haas, ja, jammer dat ze er niet bij is natuurlijk. Maar uh, ja, misschien komt er nooit nog eens een keertje uh, te pas. Ja, hoe Hoe nood? Uh, want uh, is, is, is er zijn nog plannen dat jij nog eens uh, nog een nummer opneemt met haar? Of, uh? Nee, dat denk ik niet. Hij zegt nooit, nooit, maar het zit niet ja, ja, in de pen of zoiets, nee, weet je nou, wel, dus... Uh... Hebben jullie wel contact met elkaar? Of... Ja, ja, ja. Want ze hebben laatst uh, met de SBS programma meegedaan. Dus dan uh, contact ik, weet je wel. En toen was het eruit. Ik zeg, nou, zwaar onterecht. Ik ben misschien bevooroordeeld. Maar uh, ja, dus dan, nee, dan hebben we contact. Uh, ja. ah, Oké. Okay ja nog even over dat label uh, je bent uh, sinds uh, nou, een paar maanden ja, of, november december ja, november, ja uh, bij rood hit blauw iedereen denkt natuurlijk dat wij steeds rood hit blauw ja, ja. rood hit blauw ja omdat die allemaal hits maakt. Ja, ja, ja, ja, heel slim ge gedaan ja. en, uh, uh, ja, vertel eens over dat label wat, wat is dat voor een label uh, ja ze zitten in in nijkerk zitten ze en uh, het is van Ronald Viss en, en hij heeft wel verteld, hij heeft het van zijn vader overgenomen en die was nog met oude cassettebandjes. dus uh, oh, ja, ja, heel leuk om te horen allemaal, ja. en hij heeft het overgenomen en, en, uh, en uh, ja hij, hij uh, af en toe nee, ik kwam hem toevallig tegen bij een bij een, bij een, bij een optreden en hij benaderde mij. Hij zegt zoals een keer onder tafel. Maar hij heeft allemaal allemaal artiesten. Uh, uh, Dien Molenaar, uh, hier uit Haarlem, hij heeft hij ook onder in zijn stal zitten, zeg maar. Mm. Dus uh, Devon, die komt ook uit Haarlem. Oh ja, dus, uh, ja hij heeft een vriend uh, van deze radioshow. Uh, nou, ja. uh, hij, uh, hij presenteert eigenlijk uh, Zandvoort uh, voor jou, mee. Ja, precies. Ja. Oh, nou ja, ja, okay, ja hij presenteert ook. Mm. Dus, maar die die die zit ook in de stal van rood, hitblauw blauw. Dus mm. uh, ja, allemaal wat jongens die die aan de weg timmeren, die, uh, ja, die. die ...nodigt die uit en als hij denkt van... Hey, ...dit past wel bij mij, dan, uh, ja, ja. dan mag je erbij. Dus in die zin begint je ervaring... ...al aardig te groeien... In, van, ...ten opzichte van de labels... Wat ja. is je tweede label. Hè? Dit is mijn tweede label, ja, klopt. En ja, uh, ja, nou ja weet je, uh, je, af en toe maak je weer eens een stapje en krijg je een uitnodiging. En uh, ja, ik dacht, volgens mij moeten we dit gewoon doen. Ja. En uh, dat uh, gelijk uh, wordt je. T, uh, en, en een nieuwe plugger natuurlijk. Ja, en ja. dan word je het hele land doorgestuurd. <laughs> <Ja. laughs> Wat hoe vind je dat nou? Dat je, uh, je kwam bij ZFM Zandvoort, uh, kwam je. Uh, misschien nog wel in, in de regio bij andere stations. Mm -hmm. Maar nu word je het hele land uh, doorgestuurd uh, en moet je steeds uh, praten over je werk. Want het is natuurlijk zingen en praten. Dat zijn wel twee totaal verschillende dingen. Om, uh, ja, ik, te... ik, ik vind het super leuk om te doen. En. Uh... Maar ja, soms als ik dan naar Tiel of naar Maastricht toe moet... En, en, en dan heb je een wat korter interview. Soms is het ook tien minuten. Ja, dan denk ik, dan, dan, dan, dan, dan klopt het niet helemaal. Dan ben je anderhalf ja. uur aan het rijden en voor tien minuten. dus Maar ik heb, ik heb gewoon tegen Dennis, Dennis van de Kraan... mijn, ja, mijn promotions ja. Heb ik gezegd van, uh, ik, ik ga nu alles gewoon doen. Ik neem alles aan en, en daarna gaan we even de boel evolueren. En ja. Dan, ja, dan heb ik... Oh, ik vind het wel leuk, maar... Uh, Weet je, en zoals hier zit je gewoon een uur, het is lekker dichtbij, weet je wel. Ja, ja. Dus dan, dan is het helemaal oké. Okay. Maar voor tien minuten naar Maastricht rijden, ja, sorry, dat, dat ga ik dan helemaal nee, niet meer doen. Bel me maar. Ja, dan worden telefonische interviews, dus uh, ja. Ja, precies. En uh, dan zien we wel of we opnemen. <laughs> of we opnemen, inderdaad. Ja, ja, ja. Ja. Ja. Nou ja, hartstikke leuk. En uh, nou, straks van de zomer, Saint-Tropez. Ja, ja, dan, ja. Dan, dan, dan, dan komt mijn nieuwe single uit. Dus <tie> uh, hoop ik dat ik dan weer uh, bij jullie uitgenodigd word. Uh, en, uh, welke datum was het? Nee, uh, ik, ik denk... Uh, Eind mei, begin juni gaat hij uitkomen. Okay, dus ja. nog, niet, uh, nog niet specifiek een datum. Nee, nee, nee, zeker niet. Nee, ik ja, denk okay. dat ik over een maandje, anderhalf maand... studio in ga en, uh, en dan moet ik even mijn vrouw lief aan kijken... of ik naar Sandra Pei mag om op te nemen de clip. Maar ja, dat, ja, dat, natuurlijk, ik, ik denk het niet. Maar, oh, alleen ja. als je mee mag. Ja, oh ja, dat zou ook nog kunnen. Anders wordt het hier in heel zandwoord. Maar in ieder geval... ik moest er nog even aan denken. Je had het over Tom Jones en die Humphedink. Ja. En die zongen vaak ook met hele orkesten. Dat is de. Dat... Is dat ook jouw droom? Ja, dat zou toch helemaal te gek zijn. Ja. Ik heb één keer in, in de Wisselhofsstudio's uh, opgenomen. Oh, Hilversum. Ja, in Hilversum. Bekend natuurlijk van de ja. Beatles en dat soort dingen. Ja. En, uh, en daar heb ik toen met een band mogen uh, optre of optreden. Nee, was opname. Ja, dat is zo te gek. Dat, ja, dat is, dat, ja, dat is superleuk. Dus het lijkt me heel mooi om alleen al een keer met een band te mogen spelen. Ja, ja, oké. Lazzar een Orkest. Laat Orkest, ja. Dus, mm. Want dan kan je ook een beetje spelen, weet je wel. Dan, dan, dan kan je een, een refreintje wat langer maken en dat soort dingen. Dus ja, dat zou toch super gaaf zijn als dat een keer, uh, ooit een keer van komt. Ja, ja misschien andere reuk hier. Een hele orkest de. Ja. Oh ja, natuurlijk. Een, een klein walsje door wat de, de wals. ja. <laughs> Even een setje. Ja, ja. <laughs> nou ja, Patrick, dank je wel voor je komst naar de studio. Ja, mag ik jullie weer bedanken voor uh, de gezellige middag en de ja, uitnodiging weer. Uh, ja. Dat uh, was weer super, dus ja. dank uh, je ja. wel. Tot over uh, een paar maanden. Tot over een paar maanden, inderdaad, ja, ja. met ja. Op, hey. ja. <laughs> ja, ja. Dan neem ik even wat mooie weer mee. Ja, ja, nou ja, slecht is het niet. Dus, uh, nee, dat, sorry is zo We wilden ja, eigenlijk door naar het restaurant mee. toe gaan, maar dat denk ik niet dat het gaat worden met de bikini aan uh, vandaag. Nou, ja, ja, ja. Denk ik, je kan het proberen, maar. Hey Patrick, dankjewel. Ja, en jij nee, ook bedankt. Tot de volgende. Uh, ja, oké. Okay. Fijne dag. Hoi, hoi, hoi. Kijk in je ogen en denk, me God. Geloven. Wat een genot, naar jou te kijken, jou zo te zien, niet te ontwijken en bovendien, ik wil het nu, ik wil altijd, ik wil alleen maar jou. Top. Meteen verliefd, jij maakt me gek, zie je dat niet? Zelfs al jouw woorden, zijn als muziek. Je manier van lopen, is zo uniek. Ik wil het nu, ik wil altijd, ik wil alleen maar jou. Tanne Fleur. Gisteravond vroeg ze mij nog op de koffie. Maar ik zei, doe mij een bakkie pleur. Ik streek meteen mijn nieuwe bloesie. Want ze woont in Wassenaar. Waar ze leven op champagne en ontbijt met koffie Ja, we fietsen samen. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en Omstreken. Dit is ZFM.